Vijf uur, Joris Stubenitsky met het NOS-journaal. Experts van de Britse politie doorzoeken het huis van de Russische miljardair Boris Beresovsky die gisteren dood werd gevonden. Er wordt gezocht naar onder meer chemicaliën, gif en nucleair materiaal. Volgens de advocaat van Beresovsky was hij depressief. Russische media speculeren dat hij zelf moord heeft gepleegd, maar in Engeland wordt ook rekening gehouden met moord.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 Als dat niet lukt, draait de Europese Centrale Bank de geldkraan dicht. Toeristen mogen over een week weer ballonvaarten maken... in de Egyptische provincie Luxor. Er gold een verbod sinds een ongeluk met een luchtballon vorige maand... 19 levens eiste. De luchtballon met toeristen stortte neer nadat hij in brand was gevlogen. Nog dezelfde dag kwamen de autoriteiten in Egypte... met een verbod op ballonvaarten. Dat verbod wordt op 1 april opgeheven... De veiligheidsregels zijn aangescherpt en er komen meer controles. De Pakistanse oud-president Musharraf keert vandaag terug naar zijn vaderland. Hij zat vier jaar in ballingschap in Dubai... en wil in mei meedoen aan de parlementsverkiezingen in Pakistan. De Taliban hebben aangekondigd dat Musharraf de hel kan verwachten. Als president werkte hij samen met de Amerikanen in de strijd tegen de Taliban... en daar zal hij volgens de strijders voor boeten... Het weer, bewolkt en in het zuiden wat natte sneeuw. Het is zo'n min 3 graden. Overdag droog en geleidelijk zon. De temperatuur ligt rond het vriespunt, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. start. Het is drie minuten over vijf. En ik heb uh, met vrienden lekker gegeten afgelopen avond, zaterdagavond. En we hadden ook allemaal hele lekkere dingen gemaakt. En dan had ik zelfs een, een speciaal kaasje. Skarmozza kaart, Frank. Skarmozza. Helemaal speciaal laten halen, hè? Speciaal laten halen door een collega van, uh, van BNN. Die heeft dat uh, opgehaald in, uh, in Amsterdam, want het kon je hier niet krijgen, dacht ik. Dus euh, nou, dan had ik hem gevraagd om, uh, om twee bollen skarmozza kaas. Maar wat is dat voor kaas dan? Nou, het is een soort, je kunt het een beetje vergelijken met een soort romige, rokerige, iets hardere mozzarella. Oeh, lekker! Ja, het was heel lekker. Het ruikt helemaal, uh, helemaal naar vuur. Dus het was, ja, oh, dat was echt heel tof. Ja, het was echt een heel lekker kaasje. En, uh, en toen had ik het gekocht, en uh, het kostte 13 euro. Per bol? Nee, 500 gram. Dus twee bollen, 13 euro. Voor een kilo'sje. En toen dacht ik, toen had ik het gekocht en toen dacht ik, oef, wel duur. Maar daarna is het ook uit mijn hoofd gegaan. Ik dacht van, nou ja, oké, okay, maak, dat maakt niet zoveel uit. Kan wel. Dat, dat, dat, dat haal ik wel. 13 euro kan ik wel leiden. En toen dacht ik van nou, dat is eigenlijk best. Dat gaat, dat je, hoe makkelijk je daar soms mee omgaat. Hè? En dan, over andere dingen kan ik echt, kan ik echt wel gewoon een, een, een dag lang beslissen van oké, okay, moet ik dat uitgeven? Bijvoorbeeld een. een uh, uh, nou noem eens wat een t-shirt of zo of ik wel een t-shirt nodig heb. want dan koop ik voor andere mensen koop ik wel twee bolle kaas voor 13 euro. maar was het zijn geld waard? Hey, het was zijn geld wel waard, want het was een, het was een uh, ja het was wel lekker. en waar eet je het dan mee? eet je het dan ik had een los of? patino gemaakt. wat is dat? ja het is een soort ja dat weet ik ook niet hoor. maar dat is de, uh, van uh, droog gekookte aubergine, had ik een soort bodem van een taart gemaakt. En daar dan die kaas doorheen, mm. met, uh, met een beetje knoflook, een beetje, een beetje veel. Ja. En uh, zoals dat dan hoort. Maar we hadden een soort heel, heel gerecht gemaakt, met, ook met pasta, met uh, uh, cavollonero uh, erbij en, dat en ook dingen. weer die kaas dan, bij die pasta? Nee, die, die, die, dat was niet, Dat was alleen dat ene gerecht maar dat was een heel Italiaans, uh, maar goed. Lekker! En hey, die hey, hey, weet je, dat is oh. heerlijk. want <laughs> toen dacht ik van nou, dan hebben we hebben het eigenlijk maar goed getroffen. Dat was allemaal niet zo verschrikkelijk duur en we hebben het een beetje binnen de perken gehouden. Maar ik dacht van nou, het was wel... Uh,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 ze ergens vandaan halen. En, dan, en pas dan krijgen ze ook het leningpakket van uh, Europa. Ja, dan sta je er mooi voor uh, als land, hoor. Dan moet je er maar ergens vandaan halen. En nu wilden ze dan... Waarschijnlijk, hoor ik ergens in een flart, hoor. Ik weet niet of dat, of dat zo is. Ik zal het even checken straks. Maar dat dan alle spaarrekeningen boven de 100.000 euro... zouden 25% heffing moeten betalen. Nou, dat is niet echt... Ik denk dat je dan, als je dat hebt... Zo'n situatie dat je dan denkt van ja, ja geld maakt inderdaad gelukkig. Uh, ik denk dat het deels wel gelukkig maakt. Maar het is niet het enige wat je nodig hebt om gelukkig te worden. Bijvoorbeeld andere mensen en uh, kleren en huis, dat is ook geld eigenlijk. Maar het is niet het enige. Uh, nee, maar het is wel fijn als je het hebt. Ja? Ja. ja. Nou, omdat dat... Uh heel veel Omdat je dan heel veel spulletjes kan komen. Waar we nu net vandaan komen, we zijn bezig met een adoptieprocedure. Dus in die zin is geld heel handig. Maar het zorgt er niet voor dat je gelukkiger bent, ja of nee? Uh, ja, ik denk wel dat geld het gelukkig maakt. Ik denk niet dat als je zeg maar, geld hebt dat je per se gelukkig bent. Maar ik denk wel dat het, uh, dat het bij, ja, het uh, draagt er gewoon aan bij. Want met geld kun je gewoon heel veel leuke dingen doen. En daar word je gewoon gelukkig van. Ja, zeker man. Uh, uh... Je bent gelukkiger in een Mercedes dan in een Fiat Punto, zeg maar. Ja, <laughs> mooi gezegd. Je bent gelukkiger in een Mercedes dan in een Fiat Punto. Vind jij dat ook? Dat is de grote vraag. Vind jij ook, maakt geld gelukkig? Laat het weten. Er wordt al lekker gebeld, maar er kan nog meer bij 0801121. Dus 0801121. Vraag is simpel, maakt geld gelukkig? De aloude vraag. Waar we eigenlijk allemaal wel eens een keertje over na hebben gedacht. Dus deel het met ons. 0801121. Dit is John Mayer.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 Rough time. got a rough start, but I finally learned to live. Learn. He, John Mayer. En uh, ik zat op, uh, op internet te lezen en ik hoorde ineens dat heel veel mensen daar blij mee waren. En toen dacht ik, oh ja, verrek, ja. Die man die is gewoon heel populair, daar willen gewoon mensen graag naartoe. Shadow Days, hoor je. Van John Mayer dus. Komt uit uh, dit jaar. Nee, dat kan toch niet. Dat kwam vorig jaar. Ik wou net zeggen. Ik zeg rare dingen. We hebben het over geld en uh, of geld gelukkig maakt. Een expert die daar eigenlijk alles over weet, over rijke lui en de levensstijl van de rijke lui. Dat is Jort Kelder, ex-hoofdredacteur van de Quote en ook bekend van uh, het gezicht als het, als het gezicht van de high society. Dat is hij eigenlijk. Jort, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vraag is, maakt geld gelukkig? Simpele stelling. Het antwoord is ja. En dat is heel teleurstellend voor veel mensen, maar dat is toch echt zo ja. wetenschappelijk bewezen. Maar tot op zekere hoogte. Ja, want, want is, er, is, nou, er dan, is er dan iets dat je, dat je maximaal bedrag kan hebben om gelukkig te blijven? Ja, kijk, miljonair worden, dat is prettig. Welvarend worden is prettig. Als je heel erg rijk wordt, dan gaat het tegen je werken. Want dan veranderen je vriendschappen. Uh, dan worden mensen wantrouwend, dan voelen ze zich eenzaam. Uh, dan gaan ze bovendien... Dan geld, het geld verliezen wordt dan eigenlijk een angst, een nieuwe angst. Dus eerst heb je de hebzucht om rijk te worden... en daarna heb je de angst om het weer kwijt te raken. Yeah. Dus de heel bekendste... in mijn tijd bij quote uh, hadden we natuurlijk heel veel in die tijd... dat het anders ging in de economie. In de jaren negentig... van toen met mensen die ineens heel snel rijk werden... en daar zag je de, het sudden wealth syndrome ook. Dus mensen die ineens rijk worden... wat hun bedrijf verkocht wordt... omdat ze naar de beurs gaan, die daar eigenlijk uh, uh, totaal uh, paralyzed van, van raakten. Gewoon helemaal bevroren. Uh, het niet uit konden geven... Um, eigenlijk diep ongeluk, wat moet ik met al die centen? Ah. Maar aan de andere kant, kijk, mensen hebben een materiële behoeften. Dat begint gewoon met een huis, met een dak boven je hoofd. Daarom zie je dat we nu het ineenmis gesprek hadden: we hebben geen dak meer boven ons hoofd, dat althans niet veilig. En je moet wat eten. Nou, daarna moet je wat kleren hebben. Dan moet je, en dan ga je het luxe uh, waren een keer kopen. Dat heet de, um, dat heet de beroemde maslofturf. Is er dan ook een bepaald bedrag um, tot aan. Uh, je gelukkig bent. Dus dat je kunt zeggen, nou, tot, uh, totdat je 3 miljoen hebt ben je eigenlijk wel gelukkig en de, de, de weg ernaartoe ook, maar daarna wordt het, uh, wordt, wordt het moeilijk. Nou, het, het exacte bedrag is niet te zeggen, maar je moet eigenlijk moeten zeggen, als je een, een ruime leefstijl, een comfortabele leefstijl hebt, dus een mooi huis, misschien een tweede huis, uh, uh, op vakantie kan gaan, je wil je, eigenlijk alles kan kopen wat je zou willen. En dan bedoel ik niet dat van een miljardair. Mm -hmm. Maar hoeveel heb je dan nodig? Misschien 100, 200, 300.000 euro. Dat is bij iedereen natuurlijk verschillend. Dat is eigenlijk het moment dat je ultiem comfortabel bent. Um, ja, dat, dat, dat zit ergens tussen de 2 en de 7 miljoen. Want je zou eigenlijk van de rente op je vermogen... comfortabel moeten kunnen leven zonder armer te worden. Want dan ja. heb je nog steeds die buffer, snap je? Ja. Dat geeft je het ultieme gevoel van comfort. Dus eigenlijk... Paul Venteren van Flissingen miljardair... helaas overleden zijn, een keer tegen mij... alles boven de 10 miljoen is volledig overbodig. Dat zou je weg moeten geven. Dat hebben ze overigens niet gedaan. Met die <laughs> goed, ja, lekker ja. makkelijk. Maar zou er dan niet een formule bedacht kunnen worden... waardoor je toch nog jouw geluk kunt vergroten... Um, terwijl je uh, zoveel geld hebt? Dus dat je boven de 10 miljoen hebt... maar dat je je geluk wel telkens weet te vergroten. dan moet toch iets op te bedenken zijn? Mm, Ik denk dat... Een van de, dat zie je wel veel, caritatieve doelen. Als je veel geld weggeeft, als je veel cadeaus geeft, of, of mensen helpt, ondernemers helpen, dat, dat dat je enorm uh, gelukzaligheid geeft. Want de ellende met die mensen die zo heel rijk zijn, die zitten dan in het vierde kwartje van hun leven. En dan zeggen ze, ja, ik heb een uh, bedrijf gehad dat heeft eigenlijk een deel van onze wereld gesloopt. Leuk dat ik nou heel rijk ben, maar wat ga ik mijn kleinkinderen nou vertellen? Dus... We moeten eigenlijk een, een, een soort maatschappelijke erfenis hebben. En dat is natuurlijk het goede nieuws. Ik zie het vooral in Amerika heel veel. Mm -hmm. En daar zijn Bill Gates en de beste belegger van de wereld Warren Buffett... zijn een club begonnen met heet Giving Pledge En daar beloven al die extreem rijke mensen... en die mensen in beloven dan de helft van hun geld weg te geven. Dat geeft ze ontzettend veel geluk. Want de helft van heel veel is nog steeds heel veel geld voor jezelf. Yeah. En dan geef je de rest van de wereld ook. Dus dan ga je toch met een... Kortom, geld maakt gelukkig helemaal als je er een beetje werk van maakt. Jort Kelder, dankjewel. En wat vind jij eigenlijk? 0801-121. 0801-121 maakt geld gelukkig. Pieter, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, nou, wat zeg jij? Maakt geld gelukkig? Nou, ik vind die Jort Kelder een beetje een uh, gehersenspoelde. Eh, uh, useful idiot, waarom? <laughs> ja. uh, kijk, hij noemt, uh, die Buffett noemt hij een miljardair, noemt hij een rijke lui. Maar weet je dat dat eigenlijk zwervers zijn? Weet je wie de echte rijken zijn van deze wereld, nou. Uh, kerel? Nou, Dat zijn de mensen die de persen... De, ...waarmee uh, dus de geldmonopolisten... ...degene die achter de vet de Europese de centrale banken van deze wereld zitten, die, dat, dat zijn de rijke mensen. Ja. Want die drukken, al, die, die zeggen niet, ik heb zoveel miljard. Nee, die zeggen van, uh, dat, dat, dat, dat drek waar jij mee uh, jezelf uh, moet redden, dat, ik, dat maak ik. Ja, ja. Ik bepaal wat er uh, op de markt komt uh, op dat gebied. En als ze dat, dan, dat dan hebben rijk gedaan... of niet? Ja, dat ben je zeker rijk. En, en, als, en als zij dat dan hebben gedaan, maak dat dan gelukkig, vind jij, geld? Geld is een van de meest uh, verslavende middelen die er zijn. En nog erger dan heroïne, cocaïne, alcohol, alle verslavende dingen uh, op deze wereld bij elkaar. Ja. Ik heb het zelf, ja, ja, ja, ja. Ik ben, uh, ik ben zelf uh, een van de jongste uh, opvolgers van Pablo Escobar uit Zuid-Amerika geworden. Zo. Ik ben uh, namelijk uh, zijn erfopvolging uh, uh, geweest, uh, ik heb even kijken, iets van 600 miljard dollar. Ja? ja? ja. Heb ik op mijn achttiende al uh, gewoon uh, als erfopvolging uh, op mijn konto uh, gekregen. Dat kreeg jij van Pablo Escobar? Ja, van Pablo Escobar, ja. En um. ik, daar, ik ben uh, op een gegeven moment, uh, even kijken, Engels, Nederlands. Allemaal uh, talen gaan leren, uh, waarbij uh, dat geld uh, ontzettend belangrijk moest zijn. Ja. Hoorleder zit bij mij in mijn hol. <laughs> maar ben je er gelukkig is mee, gewoon, Pieter? dat is gewoon, daar speel ik mee. Maar ben je er gelukkig gewoon, mee, Pieter? Dat is gewoon een lachwerk. Hij, hij rijdt zelfs op een driewieler. <laughs> ik, oh, volgens mij de... ik, ik hoor dat je er gelukkig mee bent met het geld. Dat is hartstikke goed. Dankjewel, Pieter, voor je verhaal. Uh, Mark, goedemorgen. Mark? Hallo, sorry. Hi, geef niet. was al bijna in slaap Ja, je, je, je hing al even een tijdje, Ja, dat maakt je heel oh, gelukkig. Um, ik heb wel eens gelezen, en dat is ook wel wat ik, wat ik zelf denk, mm -hmm. dat wat Jord Kelder zegt, ik vind het toch wel overdreven, want het gaat over heel veel geld. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen met het gemiddeld inkomen die best wel gelukkig zijn. En misschien net iets boven modaal zitten. Maar ik heb wel eens gelezen dat dat bedrag helemaal niet zo heel uh, hoog is. Laten we zeggen. 2 of 3.000 euro mm -hmm. en uh, ja, ik geloof dat zelf ook wel. Met, als je op een gegeven moment alle basisbehoeftes uh, bevredigd hebt, van wat, je, wat je voor jezelf uh, zeker minimaal nodig hebt, dan kan je op een gegeven moment rust krijgen waardoor de rest sowieso al uh, minder belangrijk is. Ja. Um, dus eigenlijk zeg jij van ja, stel je hebt uh, nou, de, tussen 2 en 3.000 euro per maand neem ik aan hè, wat je dan verdient. Ja, ja. Dan, en als je dat hebt, dan ben je eigenlijk uh, misschien wel op je gelukkigst. Ja, want alles wat er boven komt, en het kan ook iets, iets ander bedrag zijn dan even kwijt, alles mm -hmm. wat er boven komt, schijnt gewoon. Uh, niet aantoon, maar gelukkiger je te maken. Huh. Kijk, want als je, als je dat geld hebt, wat ik je ongeveer zeg, nou, dan kan je toch uh, af en toe op vakantie, je hebt een auto, uh, je kan je kinderen goed verzorgen, noem maar op, weet je wel, heel basale goede dingen. Ja. En uh, het kan altijd meer zijn, maar op een gegeven moment, kijk, als je meer geld hebt, ga je ook meer misschien onzin kopen. En uh, ja, dat wordt, ouder wordt natuurlijk steeds minder belangrijk om onzin aan te schaffen. Ja, dat is wel waar. Nou ja, en wat Joost Kelder natuurlijk ook zei, is dat je op een gegeven moment ook zoveel geld hebt dat je dan je zorgen gaat maken over je geld. En dat moet natuurlijk ook niet, want je moet natuurlijk juist onbezorgd en gelukkig door het leven heen gaan, is de bedoeling. Ja, maar Jorrit, die, die zegt ook van die dingen, dan, die heeft dan weer uh, dat je van de rente moet kunnen leven. Natuurlijk is het een heel mooi verhaal, maar dat is maar voor weinige mensen uh, weggelegd. En die hebben dan uh, in de meeste gevallen heel hard moeten werken daarvoor. Mm. Niks tegen hard werken, maar dat kan je ook weer overdrijven. Het is allemaal heel betrekkelijk, want ja. Het, het heeft natuurlijk ook mee te maken. Ik weet natuurlijk niet wat jij verdient. Maar stel dat jij vrij gemiddeld verdient of iets, uh, iets boven modaal. Ja. En je bent heel erg tevreden met je, met je werken. Dat is ook hartstikke belangrijk. En dan uh, werkt je misschien wel hard, maar heb je niet helemaal een super top inkomen? Ja, wat kan jou ook tevreden? Weet je wel, het is... Het is uh ja ook voor heel goed deel dat je en daar kijken ja okay. maar denk je niet dat, dat, dat het dan dat je, stel ik zou, ik zou een paar miljoen op de bank hebben want ik heb uh, ik heb, weet ik veel rijke familie gehad of ik heb ooit een keer een prijs gewonnen of zo en ik heb ze ja. op de bank staan en daarnaast werk ik blijf ik gewoon leven of uh, gewoon werken en dan de, ik heb alles in mijn hoofd van nou dat zou, dat zou mijn leven een stuk makkelijker maken want dan uh, ja wat ja, zou... je, maar, maar je natuurlijk wel krijgt was zijn zo programma televisie geweest dat, uh, hoe heet dat ook weer, geld maakt niet gelukkig of zo iets, ja. we lachen. En dan lieten mensen ook zien wat ze hadden, En dat kwam wel in beeld. en uh, Dan uh, kregen mensen echt problemen met de, met de familie, want die zeiden dan, ja, je moet mij maar een huis geven. En, ja. Dan kregen ze allemaal moeilijke familierelaties en dat gaat vrij snel. Hè? Want je kunt je geld natuurlijk niet alleen maar laten slapen, je gaat het op een gegeven moment ook uitgeven. Ja. Dus mensen gaan toch uh, nadenken nou, van, hey, hij leeft totaal anders en uh, wat is dat? En mensen zijn toch sneller jaloers van je... Zou willen, dat denk, denk ik, ik ook, ja. Dat denk, ik denk ook dat mensen ook... Uh, uh, dat, dat, dat ze ook toch wel een beetje anders op, op je gaan reageren. Kijk, en, en, wat, en, en, en dan geef ik... Ja, als je gewoon een baan hebt... en het is gewoon uh, aantomen dat je daar behoorlijk salaris mee vindt... dan is het toch, toch wel Nederland zo. Ja, dan kan je gewoon zien uh, waar je het allemaal van doet, hè. Ja. Van, uh, is Pietje of Klaasje is gewoon aan het werken, daar krijgt hij zijn geld van. Ja. En als iemand een keer mazzel heeft, ja, dan heeft iemand mazzel. En dan zijn toch hele uh, me jaloers... En, uh, ja. Ja. Zit uh, hout uh, wat je zegt, Mark. Dank je wel voor je verhaal. Ik had er eens dus een vraag in. Ja. ja. Zij, je zou me heel goed plezieren als je nummers wilde draaien van de nieuwe plaats van David Want Ik ken alleen oh. maar een ene bekende nummer. Heeft Frank dat nog niet gedaan? Een nieuwe plaat van Bowie. Ja, maar heeft Frank, heeft Frank dat nog niet gedaan hiervoor? Oh, Frank heeft Heroes gedraaid. Heroes gedraaid. Oh ja, nou dan kan ik wel een nieuwe draaien van hem. Oh, dat is een goed idee zeg. Oh ja, goed. Dat zou ik geweldig vinden, want ik ken alleen maar één nummer van hem die plaat. Ja, ik ga even kijken of ik hem... Ik hoop dat ik het hier heb vast wel, want het, volgens mij is het radio uh, één cd geweest. Ga ik opzoeken. Komt helemaal goed, Mark. Oké, dankjewel. Thanks voor je verhaal. Uh, Jasper, goedemorgen. Heetje. Hé, Goeiedag. Goedemorgen. Ja, ik ben dus... Ik, ben, ik zit in de bijstand omdat ik een beperking heb. Ja. Laten, we het, laten we het even zo even gewoon even het kopstukje mm -hmm. doornemen. En uh, we krijgen zo nu en dan krijgen we de langdurigheidstoeslag. Ja, ja, wat is dat? Een stukje rijkdom. Oké. Okay. Wat uh, Jort Kelder zei van miljoenen, dat is voor ons uh, enkele tientjes... En wie, wie, wie is ons dan, van mensen die ook een beperking hebben? Die, dan krijg je oh, een bedrag. Ja, oh, ja. Zei ik ons? Ja, je zei ons. Oh, oh jezus. Nu, ga, nu ga ik, ben ik nu aan het generaliseren, meteen. Weet ik niet. Nou ja, goed. Uh, Bijstandstrekkers. Uh, oh ja. Weet je, ja... Nee, is nee, waarom mensen die in bijstand? Je kunt toch in de bijstand terechtkomen. Dat is niet erg toch? Ik bedoel, ja, het kan gebeuren. Ja, maar ik vind het net zo rot wordt als, uh, als alles tonen. Nou ja, ik snap dat je, ik snap dat je dat zelf niet leuk vindt, want je wil natuurlijk zelf, uh, zelf uh, gelegenheid hebben om je eigen geld te, te verdienen. Dat begrijp ik ook wel. Maar ja, goed, ja, het ja, kan gebeuren. Ja. En uh, niet, ieder, niet iedereen heeft de massel om. Uh, om uh, nou goed, hè, je snapt het. Um, ja. Maar ga, ga verder. Nou, uh, dan. dan... Dan, dan zijn we dus in staat op, om opeens uh, een impulsieve aankoop te gaan doen. Ja, omdat je dan ineens geld hebt. Jullie hebben het over overgemaakt ja. gekregen. Ja. Nou, daar heb ik over impulsieve uh, aankopen Is een keer een, een rijke, rijk gevulde bonenschotel ja. maken. Ja. Dus je denkt van oh, nou, nou, ik neem die braadworst. Oh, lekker eten. Ja, praat met een lekkere lekkere speklap, stukjes knippen. Mm -hmm. En uh, lekker een beetje ketchup eroverheen. Ja. droogvrees. Ja, nou, ik kan goed koken, dat hoor ik al wel. Ja, <laughs> ja dan zijn we nog niet klaar. Nee. Maar. Uh, ja, het is. Uh, maar word je daar gelukkig van, Jasper? Heb je dan het idee van. Oh ja, nu kan ik, kan ik eindelijk. Kan ik nu wel, wel wat extra geld uitgeven? Kan ik eventjes. Uh, een, un, een lekker ja, maaltijdje voor me maken? Ja, maar het is verwaarloosbaar. Dat is. Dat is uh Mensen denken dat het echt een. Uh een makkie is. Uh maar het is gewoon echt een echte soort. soort uh, uh S.A.S. Uh, survival. Uh ja. Ja, om, om, om in de bijstand te zitten, bedoel je, dat, dat, dat is niet makkelijk. Ja. Nee. Nee, dat begrijp ik al. En, en, en, en denk je dan dat? dat stel jij zou, zou nu een prijs winnen, weet ik veel uh, 3 miljoen. Win jij? Oef, man, ja. Hoppatee. Me. <laughs> en uh, maak dat dan ben jij dan gelukkiger, denk jij? Ja, dan, ja? dan hou ik hier mijn, mijn katentempel hier. En dan blijf <laughs> ik gewoon slapen en ik ga, ik ga rentieren en. Uh... Ik heb een hele dure, hele grote auto voor mijn deur staan. Maar ik mag er niet in rijden omdat ik geen rijbewijs heb. Ja, dat is, dat is zoiets. Dat soort dingen zou je een rijbewijs halen en zo. En, uh... Ja. En, en, en, en een hele, hele, hele dure Learjet. Leer, maar dan zou je denken: van ja, dat maakt geld dus eigenlijk wel gelukkig. Want ja, je kunt dan toch net even nee, iets meer besteden. Nee, nee, nee. niet. Nee. Anders hm. heeft onderhoud no nodig. Hoe uh, duurder je gaat aanschaffen. Want er had Jort helemaal niet gelijk in: investeren, investeren, investeren. Maar uh, als jij een Ferrari, of laten we zeggen Porsche of uh, Mercedes, yeah. gaat, uh, geen, geen reclame maken, als je dat gaat aanschaffen, dan heb je, ben je ook natuurlijk van heel duur onderhoud. Ja, dat hebben. is waar. Ja. En ook een zwembad. En jij huis. zou die last, die last zou je eigenlijk niet willen hebben, van het, dat onderhoud en de last van, uh, van het, het, het, het moeten zorgen voor je geld. Dat, dat, zou, jou weer, dat zou jou eigenlijk weer wat ongelukkiger maken. Mooi he? Ja, ik dacht dat blijft je antwoord, Jasper, dacht ik. Ja, nee, dat zou me zeker niet ongeluk. Ja, nou, wat ik al zeg, ik zou, ik zou het niet. Uh, ik uh, leef nu op 36 vierkante meter. Mm -hmm. En uh, ik leef al, uh, al meer dan 30 jaar. Ik ben er ook geboren tenminste boven mijn hoofd. Boven ja. mijn moeder. Oké, okay. dus, dus dus uh, En, en is, heb je daar genoeg aan of, of zeg je van nou ik zal wel iets groter oh, winnen? Nou, ja, misschien ga ik ga ik een heel duur, uh, dure ploeg uh, inhuren om een kelder hieronder uh, te maken voor een gaande grond. Als je drie miljoen ook nee, voor uh, jou schelen, toch? Uh, ja, ik heb die preppers gezien met die, uh, oh, uh, die ja. bunkers allemaal. Ja, die je voorbereiden voor, uh, voor, uh, ja, voor, nou, de, ja. voor het einde van de wereld. Hoeveel miljoen kreeg ik van je? Drie. Drie? Nou, dan je, kan je heleboel potten <laughs> met bruine bonen en uh, spek. Uh... Nou ja, het zou mooi zijn. Ik, zou... Ik hoop eens voor je, Jasper, dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Het zou kunnen, maar ja, de kans is niet zo groot. Maar goed, wie weet. Nou, uh, maak er wat moois van. Dankjewel, Jasper. Tot later weer. Spreek je. Bye. Bye. Vraag is nog steeds: maakt geld gelukkig? Wat denk jij? Maakt geld gelukkig? Plaatje van Bowie doen? Ja, tuurlijk. Plaatje van Bowie doen van zijn nieuwe album uh, The Next Day en twee liedjes wil uit en dit is daar een van de stars are out tonight david colbert stars are never sleeping ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. dead ones and the living we live closer to and We're oh. Waar dit liedje op staat. The Stars are out tonight van David Bowie. Op nummer 1 binnengekomen. En dan staat het, nou staat het nu nog steeds. Jazeker. je. Yeah, yeah. yeah, yeah. Die Bowie. Die is hier gewoon weer helemaal terug. We hebben het over uh, geld deze ochtend. En vooral of geld gelukkig maakt. Nee. Wat moet je met geld? Je kan er dingen mee kopen. Maar ja, meer niet. Nee, nee. Je wil steeds meer of zo hè? Ik ben me niet tevreden. Ze, ze, ze, ze proberen maar met werk aan, aan de buik te komen. Dat vinden we goed geld. Maar toch, uh, om te gelukkig gemaakt, denk ik niet uh, waarschijnlijk. Nee. Zeer zeker. Ja, zonder geld uh, zou ik uh, een beetje koud, uh, zou ik nergens kunnen overnachten. En, uh, ja, ik denk dat het zeker uh, mensen gelukkig maakt. Ja, ja maar ook kapot. En wel hierom. Als je genoeg geld hebt en niet meer weet wat je moet doen, ga je kapot. Heb je te weinig, ga je ook kapot. Dan kun je niks doen. Uh, af en toe wel. <laughs> ja, toch? Ja. ja, op zich. Als je geld uitgeeft en je koopt iets nieuws, word ik best gelukkig van. Nee, zeker niet. Ja, de manier hoe je leeft en als je gezond bent. En als je een leuke vriendin hebt of vriend, dan ben je gelukkig, denk ik. Ja, maar nu ben jij gelukkig, is dat wanneer je heel veel geld hebt? Dat is de vraag 0801121. Kan nog net eventjes. Christa, goedemorgen. Christa? Hans. Oh, de, heb ik Hans op, op, op deze lijn? Ja, wie is er aan de beurt? Ja, Christa is eigenlijk aan de beurt, maar Hans mag ook. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, um, maakt geld gelukkig? Nou, het maakt niet gelukkig, maar het geeft je wel een, een beetje adem om te ademen. En daar bedoel ik eigenlijk mee, uh, uh, ik heb best een, een mooi huis en zo, en uh, uh, ik heb alles best wel wat ik eigenlijk wil hebben. Ik wil eigenlijk niet meer hebben. Ja. Maar als je dan een hele hoop, uh, begin van het jaar, hoge rekeningen binnenkrijgt. Ja. En je, uh, alles is betaald, en je hebt praktisch haast niks meer staan, dan krijg je toch wel een beetje benauwd. En als dan uh, je vader van 90 belt... Ja. En die zegt tegen je, kom eens even hier, je moet even hierheen komen, want ik heb dat voor je. Dus ik ga er naartoe en uh, ik ga er met mijn partner naartoe en ik krijg uh, een envelop in mijn handen. En ik krijg een, uh, een gedeelte van mijn kinddeel, yeah. wat je dus niet moet verwachten dat het uh, uh, duizenden, tienduizenden moet, voor euro's moet zijn. Mm -hmm. Maar het heeft me toch wel weer de hele week een lekker gevoel gegeven. Ja. Ik heb de hele week daardoor een lekker gevoel. En, maar dat is, een, dat is een deel van de erfenis eigenlijk, toch? kindsteel. Ja. Uh, ja. ja, want hij heeft, uh, hij heeft de opdracht gehad. Uh, hun hebben, mijn vader heeft altijd in ontroerend goed en zo gezeten. Die heeft altijd goed in de tijd dat het nog goed was, goed kunnen verkopen. Ja. En die hebt dat altijd gespaard en gespaard. En dat hebben ze tegen hem gezegd: je bent helemaal verkeerd bezig de accountant. Dus je moet het nu aan je kinderen vast gaan geven aan, aan kinddeel en zo. Ja, ja, omdat het dan belastingtechnisch gezien uh, beter ja, verstandiger was. Als, het gaat, als het gaat er zo ontzettend veel belasting af en zo. Ja, ja, ja, kun je maar beter en nu even verdelen. Ik heb een broer en een zus die hebben het ook gehad. Mm -hmm. En ik heb al een keer eerder twee keer wat gehad. Maar nu zat ik echt heel krap. je kon het goed gebruiken nu? Ik kon het hartstikke goed gebruiken. En dan maakt het ineens wel nou, toch wel uh, een beetje gelukkig, uh, toch? Uh, eigenlijk. Uh, wat? Uh? Dan maakt het eigenlijk wel gelukkig, toch? Als je het dan krijgt en ja, je, als je dat nodig hebt. Nou, je, je kan ademen. Ja. ja. Want anders uh, ben je bang dat uh, Alles was van de giro weg, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Alles was wel betaald. Mijn kat had niks meer over. Nee, nee, nee. Dus... Weet je wel? En nou kreeg ik dat bedrag op de gieren. Uh, uh, hebben we erop gezet. Dan doe die envelop. En, uh, en dan denk je, oh mijn god, ik, heb, ik kan weer een beetje ademen. Ja, ik had laatst hetzelfde hoor. Mijn opa, die, had, uh, die heeft alle kleinkinderen, heeft hier een be bedrag gegeven. En dat dat heeft mijn vader ook gedaan. Ja, en dat kwam zo goed uit. Man, dat, ik, ik dacht echt, want wij, wij gingen op vak, we moeten op vakantie. En de auto uh, hoge ja. rekeningen en zo. En allemaal van dat soort gekkigheid. En de gemeentebelastingen kwamen natuurlijk overheen. Dus je had heel veel rekeningen ja. ineens aan het begin van het jaar. Nou, en toen kregen we een bepaald bedrag van, uh, van mijn opa. En dat kwam goed uit, zeg. Oei, oei, oei. Dat, ja. uh, dat heeft oh. mijn vader ook gedaan. Die ja. de, de, de kleinkinderen en de, de achterkleinkinderen. omdat Hij is al 90. Zo zijn we. Mijn vader is 90 en mijn moeder is 88. Zo. Dus die hebben de kleinkinderen en acht kleinkinderen allemaal wat gegeven, <laughs> weet je? Net wat je zegt. Ja. En wij hadden het al een keer gehad, dus, dus ik ging er niet vanuit dat ik weer wat zou krijgen, weet nee. je wel. En nou zaten we echt, echt zwaar, weet je wel, want uh, ja, 61. Ja. En uh, altijd hard gewerkt en uh, mijn partner ook, die is, uh, is nu 67. Ja. Die heeft 50 jaar hard gewerkt. Nou, dan moet je eens kijken, maar Dan roepen ze maar... De, de bejaarden zijn zo rijk, maar dat is helemaal niet waar hoor. Nee. Want als je A.W. gaat krijgen en je krijgt een heel, paar hele kleine pensioentjes erbij... nou, zak je met je gewone loon wat je altijd met werk hebt verdiend... zak je een heel eind naar beneden. Ja, dus even schakelen dan. Ik kan me voorstellen, ja. Nou, ge gelukkig heb je een mooi bedrag gekregen. Dan is er weer even een beetje ademruimte in ieder geval. En, nou, en, de, en dat zal wat geluk zijn. Ik ja. ben niet echt nou, dat gelukkig. zou kunnen, ja. dat dat het geluksgevoel is. Even een beetje een oplossing, Poeh, even of geen zorgen geluk? meer over. Moet je ik vind dat je echt het geluk moet vinden in je partner. Ik heb al 33 jaar mijn relatie mm -hmm. en je huisje en boompje-beestje, zeg maar. Daar moet je het geluk in, in vinden. En dat kan je niet met... Uh, maar kijk maar naar al diegenen die zoveel geld hebben. Ja. Een hele hoop, die komen toch terecht. Dat is waar. waar niet, niet iedereen is gelukkig. Nee, dat is ook zo. Hans, dank je wel voor je verhaal. En doen we wat je moois mee met, met, met de poem. Uh, en dan gaan we nog naar Christa. Goedemorgen, morgen, Christa. Hallo. Hallo. Ja. <laughs> Jij hebt uh, een keer een prijs gewonnen, hè? Ja. Of nou ja, mijn ouders eigenlijk. Oh. Maar gewoon een prijs gewonnen, ja. ja hoeveel, wat, was dat voor, wat was dat voor verkiezing? Wat was dat voor, voor, voor loterij? Nou, dat was de pascode loterij. De straatprijs. Ah ja, dus uh, oké. Okay. En, en, en, en wat was het bedrag dat werd binnen geharkt? Nou, uiteindelijk... Ongeveer 25.000, geloof ik. Want er uh, ging heel veel belasting af. Oh ja, natuurlijk, ja. Is heel al, veel, maar... Maar dat is al altijd belastingvrij, zoiets? Ik dacht altijd dat, dat je... Nee, dat is alleen de, de staatsloterij, geloof ik. Ah, oh, hier moet je gewoon keiharde belasting over betalen, over de straatprijs. procent of zo. Pfff, man. Maar ja, goed, oké, okay, 25.000 euro is een leuk bedrag. Wat, wat hebben jullie ermee gedaan dan? Oh, heel leuk, ja. Ja, we zijn met het hele gezin uh, op vakantie geweest naar Canada. Oh, lekker. Dus ze kon eindelijk, dus dat was heel leuk. Ja, nu is 50.000 uh, ja. 50 euro, weet niet of je dan je hele leven gaat, uh, gaat uh, omgooien. Want ja, het is ook weer niet een bedrag waarmee je de rest van je bestaan kunt uh, overbruggen. Dat uh, Dat zeg je? Dus is ook al heel lang op. Ja, dat zal ik me voorstellen. Ja, ja helemaal, als je Canada, Canada gaat met het hele gezin. Maar, maar um, zijn jullie er gelukkiger door geworden? Ja. Ja. Ja, wel heel veel gelukkiger, ja. ja. Anders hadden we dat nooit kunnen doen, dus... Uh... Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dus, uh, om, uh, ja. Juist omdat je het kon doen, uh, ben je er gelukkiger door geworden. Ja. Ja, uh, ja een nieuwe fiets van mijn broer en allemaal luxe, dus... Uh... <laughs> nou, ik hoef bij jou niet aan te komen met uh, de stelling... geld maakt niet gelukkig. Nee, zeker niet. <laughs> Heel goed. Hey ik vind het ja? niet per se, maar gewoon wat je ermee kan doen maakt het wel zeker gelukkig. Ja, en ook als je dit soort dingen mee doet, lekker op reis en zo. En, uh, ja. en dat, ja, waarom zou je het dan niet gelukkig maken? Dat is ook zo natuurlijk. Ja, precies. Nou, ik hoop dat je nog een keer een prijs wint. Ja, dat hoop ik ook. Ja, het kan natuurlijk, hè. De kans blijft net zo groot. Ja, Gaston blijft welkom en uh, koffie staat altijd klaar. Dus, uh... Hoe is Gaston nou in het echt? Oh, wow. <laughs> nee, maar... Wij, wij wachten met Smart. Ja, maar hoe, hoe is hij in het echt, die Gaston? Gaston. Nee, hij is een hele leuke man. Ja, echt waar? Hij gaat een koffie drinken bij ons. Ja, en, en, uh, ja. en dan zegt hij, middag, Christa. middag, ja. <laughs> Dankjewel, Christa. Tot later. Hè. <laughs> ja, tot later, hè. Yeah. Start. <laughs> Luk, ik denk. Dus even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter. Nou, hashtag NOS-journaal. Dat komt door een mislukte uitzending van het journaal van gisteren. Helmen van der Zanten, die presenteerde dat om vier uur in de middag. En uh, ja, dat journaal, Ja, dat ging eigenlijk niet zo lekker. Spanissum met de stad dan is ja, niks Ja, ik dacht al. Dat, is, uh, dat klopt helemaal niet. Dat hoorde natuurlijk een filmpje bij. In plaats van zat u naar mij te kijken, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, toch nog even naar Cyprus begrijp ik. Ik denk dat het weer niet in orde is. Ja, dat is uh, interessant. Twee keer geprobeerd nu.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 Nou ja, die stond er inderdaad, ja. En de reactie van Herman op Twitter was... heeft er iemand een soldeerbout? Het ging helemaal mis, het duurde ongeveer 2,5 minuten... en toen zijn ze hem maar mee opgehouden en gelijk alles ook. Hashtag Earth Hour is ook trending topic. Gisteravond om half negen was dat zover. Overal ter wereld gingen de lampen een uur lang op zwart. Ik heb er niet aan meegedaan. Ik, heb, uh, nee, ik, ik, ik, ik heb, wist ook eigenlijk niet eens goed... dat het uh, deze avond zou zijn, dat vraag ik gisteravond. En toch waren er in Nederland zo'n 34.000 mensen... die meededen aan Earth Hours. Ja, radig wat. Vandaag in 1999 woedde er een grote brand in de Mont Blanc-tunnel. Daarbij kwamen 39 mensen om het leven. En Dirk Frimoud. Nou ja, is de allereerste Belg die de ruimte bezocht. Hij vertrok vandaag in 1992. Twee violen, trommel en de fluit. En een hoop rommel hier in de studio. Onze eigen collega Filemon Westerdijk is jarig. Hij blaast 34 kaasjes uit. Van harte Filemon. En we feliciteren ook Alison Hannigan. Zij is beter bekend als de rode lily uit How I Met Your Mother... Ze is 39 jaar geworden. Dat is best een vind ik, al een leeftijdje. Die kennen haar ook nog uit uh, de American Pie-series. De film daarvan. Toen speelde ze nog gewoon een tienermeisje. Nu is ze al 39. Het <lacht> is wat. Nog even kijken naar de buis. is het ergens aan het regenen? Jazeker. In uh, Limburg en ook in Zeeland is het op dit moment aan het regenen. En die bui die trekt langzaam naar boven. Dus we krijgen er allemaal last van, jongens. Niet alleen daar in Zeeland en niet alleen in Limburg. Jij ja, wel eens uh, gelogen. Gewoon iets gezegd waar die waar was. Leugentje om best wel vast wel, toch? Iedereen denk ik wel. Wij vroegen ons af wat nou de ergste leugen is die jij ooit hebt verteld. De ergste leugen is uh, dat ik ooit. Uh, ja, dat is wel een. Uh, die ga ik niet vertellen. <lacht> nee, die hou ik voor. Uh, dat ik nu niet op school ben, maar dat ik lekker hier rondloop te huppelen. ...waarschijnlijk iets tegen mijn moeder dat ik hoog punt heb gehaald omdat ik heb gehaald officieel. <lacht> zoiets. Aan mijn vader dat ik niet rookte. En ik had een afspraak met hem dat als ik tot mijn achttiende niet zou roken dat we in het Amsterdam hotel gingen eten. En dat heb ik heel lang voor hem verzwegen. Echt heel lang. Dat vond ik echt heel erg. En toen ik het uiteindelijk vertelde, dan heeft hij me ook een hele dag niet tegen me gesproken. Dat was echt heel erg. toen nee, nou, had ik tegen mijn pa had gezegd dat ik uh, naar de kapper moest zo maar uh, niet ben gegaan uiteindelijk. Ik denk zoiets. Erg, hè? Dat ik een keer niet met een meisje iets gedaan heb, terwijl dat wel zo was, tegenover iemand. I don't know. Iets in die trant, denk ik. Dat zijn meestal wel erge leugens. Ja, weet ik weet niet. Ja, nee, dat zijn wel leugens die me nog dwars zitten, maar die ik beter niet kan vertellen. Nee, nee. Dat ik een profvoetballer ben in, uh, in Duitsland, dat is toch, geloof ik nog steeds. Ik zeg, ik speel in de Bundesliga, dus dat kunnen we niet niet omlasten. Mijn hele leven is een leugen, dus... Uh... Wat moet ik ervan zeggen? Ja, lekker positief. Goed verhaal trouwens, over die jongen in de Bundesliga. Als je ooit nog als je luistert, jongen, dan bel even, want uh, daar wil ik wel wat meer over weten. Vind ik geinig. <coughs> Pardon. Verslik mij. Soms zie je ook wel in de media iemand en dan, uh, dan denk je van... Nou, ik zit zo te kijken... Nou, dat klopt niet helemaal. De sporters die dan liegen over doping, gebruik... of politici die maar het halve verhaal vertellen. En nu is er in Nederland een nieuwe studie, de synergologie. Moeilijk woord, synergologie. En met die studie worden de boodschappen van lichaamstaal ontrafeld. Huh, Gerard Stokkink is expert op dat gebied. Goedemorgen, Gerard. Goedemorgen, Luc. Ja, hoe ben je er nou bij gekomen om je daarin te verdiepen? Ach, het is zo interessant. Het, is, uh, het lichaam kan niet liegen... En men kan zeggen wat men wil, maar het lichaam ligt niet. En dat geeft aan wat wij werkelijk bedoelen. Aha, dus uh, uh, jij kwam op een gegeven moment uh, nou, familieleden, vrienden tegen. En die zeiden iets tegen je en daarvan dacht je, nou die zijn aan het liegen? Nee, dat niet hoor. Het is, uh, ik heb jarenlang uh, veel muziek gecomponeerd. En op een gegeven moment merk ik dat er toch in, als je een film stopzet op een heel raar moment, een hele vreemde grimas tegenkomt. En dat zijn juist die momenten die wij weliswaar zien, maar niet, het valt ons niet op. Maar het is wel heel belangrijk om uh, dat soort uitdrukkingen op het gezicht bijvoorbeeld, uh, dat geeft de onderliggende rol aan. Emotie. Hm. Uh, Lichaamstaal is emotie. Het is het Latijnse woord voor uh, emoveren. Dat betekent uh, bewegen. En lichaamstaal is dus puur de beweging van onze gedachten op het lichaam. Laten we eens een, een paar voorbeelden nemen. Uh, bijvoorbeeld een, een beroemde leugenaar die het jarenlang heeft volgehouden, Lance Armstrong. Die heeft uh, bekend doping te hebben gebruikt. Dat deed hij bij Oprah. Ja. Um, groot interview was dat. Ja. Um, heeft u dat gezien? Um, ik heb het teruggezien op YouTube. Ja, precies. Was hij aan het liegen? Kon je dat zeggen? Ja. Uh, nee, hij was blij eigenlijk dat hij zijn boodschap kwijt kan. Oh. Alleen het rare vond ik het frappante. Hij, uh, hij, hij, hij, hij huilt dan. Je ziet de emotie van verdriet. Mm -hmm. dat, hij, dat hij mensen ja, om de tuin heeft geleid. Vooral zijn, zijn familie. Maar ik zie dan toch de, de mondhoek uh, omhoog krullen. Dat betekent plezier. <laughs> ja, ha. dus hij vond het eigenlijk wel lekker om zijn verhaal te vertellen. Ja dat zou je kunnen zeggen. Oké. Okay. Ja. Andere grote, grote ja, leugenaar eigenlijk wel. Joran van der Sloot, daar gaan we allemaal vanuit dat hij nog steeds aan het liegen is. Um, wat, wat kun je daarvan zeggen? Nou, Joran is iemand die heel erg goed bestudeert hoe hij zijn verhaal in elkaar zet. En uh, hij komt dan ook heel geloofwaardig over. In de interviews die ik heb gezien, zie ik vooral uh, ja, dingen die iedereen ziet. Zoals hij fixeert zijn ogen op de ander. Komt te kijken of de ander hem wel gelooft. Dan zie je hem eigenlijk amper knipperen met zijn ogen... Um, je ziet op een gegeven moment ook wel bewegingen van zijn tong in de mond. Dat zie je ook bij wilders heel veel, die heel snel bewegingen. Wij noemen dat een, een, een, een, een langue de vipère, oftewel een soort slangen. Dus even, even snel van je, je punt neerzetten yeah. en dat wordt ondersteund door die tong. Even zo de tong, zo naar buiten. Ja, oké. Okay. Ja. En wat zegt dat dan? Ja, in sommige, dat, dat ligt aan het moment, hè. Dat ligt, het ligt aan wat er gezegd wordt. Uh, Sommigen uh, ja, sommige steken een, een hele tong naar buiten zonder dat ze het doorhebben. Anderen steken een, een, een heel klein stukje tong aan de zijkant naar buiten. Dan ligt het er maar net aan aan welke kant van de mond dat is. <laughs> dus stel, het zit aan de rechterkant van de mond. Dan dan. dan heeft dat meer te maken met zijn omgeving. Kijk, de lichaamstaal heeft te maken met de hersenen. Hoe zitten die hersenen in elkaar? Wat zijn de eigenschappen van de hersenen? Hoe, uh, hoe zitten de, de, de eigenschappen? Hoe, hoe lees je dat terug op het lichaam? Ja. Op de rechterkant van het lichaam, wat met de cortex verbonden is... zie je toch meer tekenen van controle... Terwijl de rechterkant van de hersenen meer, de, de, de linkerkant van het lichaam, meer laat zien over onze betrokkenheid, onze als eigen emoties. Dus, dus als, uh, als Geert Wilders zijn tong aan de rechterkant van zijn mond heel even uitsteekt, dan wil dat wat anders zeggen dan wanneer hij dat doet. Aan dus. de linkerkant van zijn mond. Klopt helemaal. Aha, ik ga er even op letten binnenkort. Ja. Eh, <laughs> welke kant hij altijd pakt. Heb, we hebben ons nu een beetje gefocust op het gezicht. Ik zelf zit heel vaak aan mijn vingers te frunniken. Ik dacht ja. zo aan het spelen en, zo, en aan, mijn, aan, mijn, aan, mijn, aan mijn ring te draaien en zo. Betekent dat ook nog wat? De ringvinger staat voor de relatie. Dus in, in, in, in die zin kun je praten over. Ik wil graag over mijn relatie praten, want dat, dat zit mij dwars. Ja. De middelvinger heeft een andere connotatie. Daar kun je van zeggen, uh, die kan seksueel getint zijn... of het kan te maken hebben met creativiteit. De wijsvinger praat meer over onszelf, onze ik. Ja, ja. De autoriteit. Dus elke vinger, als je goed oplet bij mensen die aan hun vingers zitten te verunnenken... kan elke ja. vinger iets anders betekenen wat ze eigenlijk bedoelen? Ja, zo kan je het zeggen, maar een beetje kort door de bocht. hoor. Uh. In een gesprek zitten mensen gewoon, uh, zonder dat ze doorhebben met hun handen... Aan hun lichaam. En dat, is, ja, dat komt gewoon doordat die handen zijn verbonden met het reptiele brein. Net als de dieren. Daar denk je niet bij na. Dus die, die praten hun eigen taal. Nu zou ik denken, ja als je dit eenmaal weet, dan kun je het ook sturen. Dan kun je ook zeggen, joh dan, dan, uh, dan uh, nee, ja, steek ik mijn tong je. niet meer aan de rechterkant buiten... maar doe ik het expres aan de linkerkant. Dat zou je natuurlijk kunnen doen als je erbij nadenkt. Maar er is zoveel in lichaamstaal wat niet bewust gebeurt. En daar hou ik me bewezen. Ik bedoel, als je in een gesprek komt, je komt op sollicitatie... ik noem maar even wat, en je bent zenuwachtig... dan let je heel erg op je gedrag. Ja. Maar als het is dan een, natuurlijk de bedoeling... van degene die jou interviewt... en vraagt hoe, wat je allemaal gedaan hebt en zo... is het belangrijk dat hij jou op je gemak stelt. En dan komt de ware ik naar boven. Want zodra jij een beetje op je gemak bent dan spreekt je lichaam op een normale manier. Ja, ja. Gedrag is wat anders dan lichaamstaal. Ga toch Gedrag is echt wat je kunt sturen, wat je bewust kunt manipuleren. Noem het maar op. Ik ga toch proberen. Ja, natuurlijk. <laughs> maar je zal het niet langs volhouden. Heel goed. Over de studie van uh, de synergologie. Gerard Stokking, dank. Dank je. Dag. Something happened to me just the other day ta yeah. da yeah. We zitten midden in een clubtour, de mannen en vrouwen van Sven Hammontzoll. We speelden gisteravond in Hoorn, uh, in Manifesto, en ik zit een beetje op Twitter te speuren naar reacties. Hoe vonden mensen het nou? Leuk. Oi, oi, oi. Dat schijnt wel een uh, fijn feestje te zijn geweest. Spinning around dus, hier op Radio 1. Goedemorgen. Het is de officieel lente, maar het is koud buiten, joh. Je moet echt in bed blijven liggen, hoor. het is verschrikkelijk. Maar goed, de bedoeling is dat de mooie dagen er weer aankomen. Wij waren benieuwd wat eigenlijk jouw mooiste dag is. Oeh, de mooiste dag uit mijn leven. Afgelopen dinsdag. Was ik jarig en er kwam er een heel onverwachts iemand op bezoek. Dat was tot nu toe. Iedere dag is weer een nieuwe dag, hè? Dus ja, dat was de mooiste dag. Oh jee, yeah. toen mijn kinderen werd verwoorden, denk ik. De mooiste dag was mijn trouwdag en mijn twee kinderen. Nou, vandaag. Het wordt elke dag leuker, denk ik. Geen idee. De mooiste dag uit mijn leven. Ik denk toen ik. Uh, naar Kenia ging. Ik ging op reis, ja. En uh, ja, dat, denk ik. ik denk uh, toen ik mijn eerste had. Ik denk dat een van de mooiste dagen van mijn leven was. toen ik in Amerika aankwam. Toen ik ging reizen. Toen ik 18 was. Geboorte van mijn zoon. Ja, toch. De mooiste dag van mijn leven, sowieso. Kleine. De mooiste dag uit mijn leven. Die moet nog komen. Ja, dat is mooi gezegd, dat is mooi gezegd. Mijn mooiste dag moet ook nog komen. Maar tot nu toe, ja, ik ben ook getrouwd. Dus dat, moet je dan toch maar, dat, dat is dan toch je leukste dag van je leven. Maar ik weet eerlijk gezegd niet wat het zo is. Terwijl, ik vond het heel leuk hoor, om te trouwen en zo. En, uh, maar de, ik vond de, de reis die we daarna maakten, we zaten er zaten veel relaxteren dag. Dus. Ja, dat was best wel een, hè, een stressvol dagje. Dus ik vind altijd, ja, dat, dat, dat, je moet dan natuurlijk zeggen dat het de mooiste dag is van je leven. Maar, boah, dat is gewoon wel oké. Het is wel een leuke dag. Dat was ook een keertje bij me ingebroken, dat was een mindere dag. En als het bij je wordt ingebroken, dan is dat natuurlijk altijd een na verhaal. Maar zeker als het in je winkel is, bij mij was dat niet zo. Maar bij Willem Kleinstra wel, is eigenaar van Pets Place in Amstelveen. En was nogal verbaasd toen hij zag waar de inbrekers zijn winkel mee verlieten. Charlie van BNN University zocht hem op voor het verhaal. U werd gebeld s'nachts? Ja, om uh, elf over drie, kwart over drie, half vier misschien zo'n beetje. Ik werd gebeld door de politie dat er was ingebroken in de winkel. En of ik uh, naar de winkel wou komen. Ja, ik kwam met de auto aan. En uh, op dat moment uh, zag ik de politieauto staan en enorme ravage bij de deur en uh, de hamsterkooi op de grond. Toen dacht ik meteen, uh, nah, wat is dit nou? Vervolgens natuurlijk met de sleutel gewoon eerst uh, toegang verschaft uh, tot de deur samen met de agenten en uh, de winkel binnengelopen. Nou, dat ging niet zo makkelijk uh, als nu, want er lag allemaal glas op de grond. Dus dat, uh, dan krijg je die deur niet makkelijk uh, open. Dus dat, uh, en dan loop je hier allemaal over, over al het glas heen. Dus dan uh, denk je, jeetje wat een bende denk je. En toen keek u naar binnen en wat trof u aan? Nou eigenlijk als eerste uh, eigenlijk naar de plek waar de hamsterkooi... Ik uh, wist wel, eigenlijk dacht ik al meteen, nou dat is die uh, hamsterkooi. Die stond klaar omdat die uh, binnenkort wordt meegenomen door een klant. Dus de kooi met hamsters en alles stond al helemaal klaar. En toen uh, zag ik inderdaad dat die kooi uh, ja, vermist was. Waar... Die dus buiten lag. En waar bevond de kooi zich op dit moment? De of kooi... Had die moeten staan? Die staat hier eigenlijk uh, inderdaad klaar met de hamster erin. En, uh, en die staat hier te wachten, die wordt uh, eigenlijk... ...vandaag of morgen opgehaald door de, eigenaar, door de nieuwe eigenaar. Dit is ook de betreffende hamster? Ja, betreffende hamster met de betreffende kooi... ...die weer een beetje ja, in het formaat is geduwd. Die was uh, een beetje gedeukt. Ja, en dit is uh, een stukje van het eind van de videobeelden... Ze, ...waar je ziet dat ze met de hamsterkooi uh, naar buiten lopen. Door het gat heen. Het was een stuk makkelijker geweest... als ze gewoon overdag waren geweest voor een hamster. Nu komt de politie eraan, ze schrikken daarvan. Ze springen achter op de scooter. En hier valt de hamsterkooien op de grond. En de politie is uh, ja, net, net een seconde te laat, eigenlijk. Zonder. Wie doet dat nou? Ja, uh, echt geen idee. Ze hadden echt rustig overdag kunnen komen. En dan hadden ze ook een hamster gekregen. Zou u denken dat het misschien zo was dat ze op zoek waren naar geld? Dat was er niet. En toen dachten ze: weet je wat, ik heb nog een klein zusje of zo. Dan nemen we die hamster wel mee. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we moeten zoeken naar een, uh, een jongen met een zusje die geen hamster heeft. En hoe is het met de hamster? Met de hamster gaat dat goed. Oké, okay, en nu de hamvraag. Hoeveel kost een hamster in deze winkel? 11 euro. Dus voor 11 euro hadden zij gewoon een hamster kunnen kopen? Ja, ja en dan had ik ze heel vriendelijk te woord gestaan en uh, ja, was het nog uh, gezellig geweest ook. Oh, Mijn hart, hart breekt, werkelijk. Goed, ik heb uh, het aan het begin van de uitzending al verteld. Ik heb dus scamozza-kaas gegeten. Een, uh, een Pacino heb ik ervan gemaakt. Een soort Italiaanse taart was dat. Dat was helemaal mislukt trouwens, want dat uh, viel helemaal uit elkaar. Maar de smaak, de, ah, de smaak was wel lekker. Dat was misschien wel het hoogtepunt van mijn week. Um, ja, dat ik de kaas heb gegeten. Ja, ja, het was met de week hier wel. Uh, iedereen heeft natuurlijk wel andere hoogtepunten. En wij vroegen ons af, wat zijn de hoogtepunten? Wat zijn jouw hoogtepunten? Nou, dat is ons geen. Ja, ik ben een vispas halen. Dat mijn kans ik weer een toets geregeld was. Vanavond een feestje. Ik heb je naar de van gehad? Dat het vandaag vrijdag is. Nu komt het hoogtepunt pas. Het weekend begint wel. Dat ja, mijn kleindochter er is. Nou, mijn hoogtepunt van de afgelopen week had moeten zijn mijn belastingaangifte. Maar helaas, ik had verwacht uh, toch een, uh, een, uh, ruim vijf, 1500 euro terug te beuren. Maar dat bleek uh, een, uh, een schamel... Uh, 100 euro te zijn, dus het is een, maar is een forse tegenval in plaats van een hoogtepunt. Ik denk dat ik uh, goede cijfers heb gehaald op school. Uh, een lachere schouder heb, een <laughs> zeer arm, daar kun je niks meer van. Ja, iets in de familie, dat was heel ja, hectisch. Dat ik mijn One Direction trui heb gekocht. Um, dat ik van de week te horen kreeg dat de cardioloog tevreden was over het herstel van mijn vriend, die zeven weken terug een hartoperatie heeft gehad. Uh, hoeft voorlopig niet terug te komen, dus uh, in orde. Ik heb een pasgitaar gekocht. Uh, dat ik een paar uh, openingen van de krant heb geschreven. Ik kreeg vrij van school. Ja, dat denk ik toch uh, bericht dat mijn broer verkering heeft. Dat is, toch, uh, <laughs> dat is in ieder geval één wat, wat leuk is. Maar... Nou, kijk eens naast me. Mooie ogen, mooie mond. En helemaal mooi, ik kijk zelf even. Uh, nou, ik uh, ben uh, een type cursus aan het volgen uh, terwijl ik uh, slecht zien ben. Dus dat uh, is tot nu toe mijn hoogtepunt. I think was the weather? Het was beautiful, the weather, the last week. <laughs> ja, eh, prachtig weer, inderdaad. Van. Hoe gaat het in Cyprus en vooral hoe gaat het verder met Cyprus? Je hoort het nu in het nieuws van 6 uur. Juris Stubenitski heeft het allemaal voor je opgeschreven. Gaat het nu voorlezen.